ik klinkt het ook wel weer apart, hè? Ja, natuurlijk. In de machinekamer hoor je het echte geluid natuurlijk. Ja. wat is echt de geluid. Want ben net ook was je ook in de machinekamer omdat Nee, ik was net aan de voorkant als ik... Uh... Oké. Okay. Hey, hartstikke leuk. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ja hoor.